Dit is Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. De huizenprijzen zijn opnieuw gestegen. In juli lagen ze 1,9 hoger dan in juli vorig jaar. Het is de vierde maand op rij dat de prijzen op jaarbasis stijgen. De huizenprijzen liggen nu op hetzelfde niveau als in mei 2003. Een Nederlandse co is op een binnenlandse vlucht in Thailand onwel geworden en op weg naar het ziekenhuis overleden. Het toestel van Thai Lion Air was op weg naar Bangkok en keerde terug naar Hat Ayai toen de piloot bewusteloos raakte. Bij de man van 47 zouden bij de laatste medische controle geen problemen aan het licht zijn gekomen. De werkloosheid is opnieuw gedaald voor de derde maand op rij. In juli zaten 645.000 mensen zonder werk, 12.000 minder dan in juni. Volgens het CBS heeft nu 8,2 van de beroepsbevolking geen werk. Die beroepsbevolking is wel kleiner geworden. Dat hangt onder meer samen met de vergrijzing. Ook zijn er mensen die niet langer willen werken of een baan zoeken. Volgens het CBS is vergeleken met een jaar geleden... zowel het aantal werklozen als het aantal werkenden... met 50.000 mensen afgenomen. In de Gazastrook zijn drie militaire leiders van Hamas gedood. Dat gebeurde volgens Hamas vanochtend vroeg bij een Israëlische aanval in de buurt van Rafa in het zuiden van de Gazastrook. In totaal zouden bij de aanval zes doden zijn gevallen. Israël bestookte een gebouw van vier verdiepingen dat vervolgens instortte. In het puin zouden nog mensen bekneld zitten. Het weer, flinke zonnige periode en een enkele bui. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 17 tot 19 graden. Morgen gaat het in het noordwesten geruime tijd regenen bij 15 of 16 graden. In het zuidoosten schijnt af en toe de zon en valt pas in de avond wat lichte regen. Daar wordt het lokaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeers.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 Dag van de donderdag van ZFM Zandvoort. Dit is ZFM Lunch. Goedemiddag. Ja, met de hele dag lekker live radio. Dames en heren, Wij zijn ZFM natuurlijk op de 106.9 in de Eter. En natuurlijk via internet en, uh, weet ik het allemaal niet, via de kabel en, leuk dat u er weer bent. En uh, wij zijn er ook weer. Dolly is er. Ik ben er, uh, ja, ik zie er even niet. Maar uh, ze is er wel, hoor. Maar uh, ik weet niet hoe ze uithangt. Maar, uh, oh, daar is ze. Ik zie ineens een copybal van de beeldscherm uitkomen. Hé, hey, daar is Dolly. Maar ze is nog iets aan het zoeken. Ik weet niet wat, hoor. Ben je wat kwijt? Huh? Versta je niet? Ik heb geen geluid ze. Ik wel. Goed, maar uh, nou ja, dit is hier van lunch. Wat gaan we allemaal doen vandaag. Nou, we hebben straks natuurlijk het regio nieuws en uh, we hebben verder uh, de vrijwilligersvacature van de week. We hebben de oproep. Wat we uh, ook op dinsdag bij Channel doen, dat doen we. Ook op donderdag gaan we dat doen. Dus. Uh, en voor die mensen die de, de oproep uh, die uh, van mij beantwoord hebben toen over die platen en. Uh, die platen en, en, en die bladmuziek en zo. Nou, het ligt in de studio. Het wordt allemaal geregeld. Dus diegenen die daarop gereageerd hebben... je krijgt het binnenkort. ja. Het zijn 23 platen. Denk je dat even weten? Hè? Ik zei 10, maar het zijn er 23. Ja. Oh. Heel het pas vonden met bladmuziek. Die gaat naar Curaçao, geloof ik, hè, Don? Toch? Ja, die gaat naar Curaçao naar een pianolerares. En gaat het daar aan de kinderen leren. Oh, Weet je wel hoe oud het is? Het is allemaal muziek van 70 jaar oud. Ja, maar dat mogen we nooit vergeten. Nee, dat is waar. Nee, dat is toch juist er, leuk, als je op. Er zit een, een niekerk exemplaar erbij, hoor. Leuk, man. Dus dat komt allemaal goed en dat uh, gaat die kant op. Nou, gezellig. Verder, uh, nou ja, ik zei het al, uh, we hebben de plaat van Dolly. Dat doen we een kwart voor twee, hè. Dan gaat Dolly de eigen plaat draaien. Ze heeft namelijk nou een plaat gemaakt, ja, dat weet ik nog niet. Het heet Hello Dolly. Maar, um, dat gaan we straks doen. En alle luisteraars daar in hun landen, want ik weet ook dat ze in Friesland luisteren. En uh, door het hele land wordt er geluisterd. Naar en in Spanje. Spanje, oh, ja. Spanje, ja. Oh. Spanje wordt ook geluisterd. Is dat zo? Ja. Zo. Door uh, Bertus en Diana en uh, door Marius en zijn vrouw. Oh, die zit ja. in Spanje. Die zijn allemaal in Spanje, ja. ja. En die luisteren trouw. Oh, wat leuk. En dan hebben we ook nog luisteraars in Griekenland. Maar goed, dat weet je. Uh, is, is zijn dat die, dat stel wat voor een uh, half miljoen uh, nee. een muurtje heeft laten <laughs> Nou ja, God weet, misschien luisteren ze ook mee. Nee, we hebben nooit. Een... Goedemorgen, Willem. Goedemorgen, Max. Wie, wie is Willem? Willem-Alexander. Oh, Oh. Die bedoelde je toch? Ja, die bedoelde ik. Dat zijn die toch van het half miljoen? Ja. En uh, wat gisteren niet lukte, gaan we ook nog even proberen uh, uit te zenden vandaag. Even de reactie van de Zandvoortse burgemeester op de, de verkiezing van de lelijkste boulevard van Nederland. Wat, wat natuurlijk niet waar is. Ik ben zo benieuwd wat hij gaat zeggen. Ja, moet je schevelingen gaan kijken naar die, die afkantse pieren en zo. Nou, dat is mooi Ja, hoor. nee, ja. Dat, dat is wat. Dat dat maar ja, daar heeft mooi. niemand oh, op gestemd. Nee, daar heeft niemand op gestemd. Ze dat weten Zandvoort allemaal te vinden. Ja. Wat gebeurt er nu allemaal weer? Ben je? Je zit er nu muziek op? Ja, ik zit er muziekje op. Nou, ja. we lopen nou twee door elkaar heen, hè? Ah, oh, maakt niet uit. Nou, dan laten we deze nog even lopen. Harpo met uh, Movistar. Yeah! You feel like Steven the Queen when you're driving in your car. And you think you look like James Bond when you smok your cigar.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 you worked at the groceries about the night The Breeze. city they call me the Breeze en ja de opgedragen aan J.J. NJJKalen Tell me where we're running to cause i don't really have a Is the nieuwe van Welen Singing Hate, love drunk is down below. Got me weeping in my wine I don't need no water I'm all good with double vision Ain't the guilt's pretty echo Succes natuurlijk van het Eurovisie Songfestival samen met Ilse de Lange. Maar die samenwerking wordt. Eh, nou, misschien heel mondjesmaat eh, doorgezet. Walen was dit. En dat is zijn nieuwe single van zijn nieuwe album. En dat heet Love Drunk. Ik zie jou op de dansvloer staan. Jan Smit. Je hangt wat rond, bekijkt je telefoon. Lijkt alsof je allang wilt gaan. En dat heet Jij en Ik. Wat stappen vooruit. En heel gewoon alsof ik zomaar voorbij loop. Maar ben intussen dicht bij jou. Ik moet net op dansen kan. Maar zie dat jij mijn beste moest geeft. Ik ter plekke een beter plan. Ik pak je hand. We'll en dat heet uh, Jij en Ik. Credence, Clearwater Revival. That Bad Moon, rising. Bad moon rising. Dat was Queen of Slee, with a Revival uit 1970, geloof ik zo. Daarom Trent. Bad Moon Rising. Jawel. Het uh, is de daver de donderdag vandaag, hè. bij Ja. Maar dit is Ella Henderson. Die davert ook. Hij ja. heeft het over geesten. Ghost.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 Of ze zingt in een bui of ze zingt onder de douche. Oh, shower is buien, maar ook douchen. Ja. Altijd lastig met die twee betekenissen. Is dat altijd lastig natuurlijk. Ja. Maar goed, het liedje heet Shower. En de zangeres heet Becky e. G. Ben je klaar voor, Dol? Ik wel. Ja? ja. ja? ja kom maar hoor. Okay. Ja, ze is nog even niet uitgeduscht. Ja, nu is ze uitgeduscht, denk ik. Ja, ik denk dat ze nu uitgeduscht is. Ja, dus nou, nu, kan, nu kan het he. Ja, nu kan het Zee, FM. Voor Zandvoort en de regio. Hier is Dolly Tempierik met het Regio Ja, luisteraars, goedemiddag. Hier volgt het regionale nieuws van 21 augustus 2014. Burgemeester Meijer heeft de exploitant van de HORECA-inrichting Piri Piri... Of piripi, piripi Ja. Piripi, piripi. Um, piripi. Een bestuurlijke maatregel uit het sanctiebeleid Drank en Horeca opgelegd. Op donderdag 10 juli 2014 heeft Piripi de toegestane sluitingstijd van drie uur overtreden. Dit betekent concreet dat de sluitingstijd van horecagelegenheid Piripi aan de Kerkstraat 25 te Zandvoort wordt vervroegd met vier uur gedurende drie dagen te weten vanaf woensdag 20 augustus tot en met vrijdag 22 augustus 2014. En op deze dagen is de sluitingstijd vervroegd naar 11 uur 's avonds in plaats van 3 uur 's nachts. De politie is op zoek naar getuigen van een mishandeling aan het badmintonpad afgelopen dinsdagochtend 19 augustus. Rond 10 uur 's ochtends hadden een jongen en een meisje ruzie met elkaar. Een vrouw die haar hond uitliet, zei hier wat van, waarna ze werd bedreigd door de jongen. Een 37-jarige man uit Zandvoort Zuid die langskwam fietsen, zei er vervolgens ook wat van en werd daarna geslagen, waarbij hij een tand brak. De politie vraagt de vrouw die de hond uitliet om contact op te nemen met de politie en ook andere getuigen worden verzocht contact op te nemen via 09008844. Anoniem melden mag ook via 0800 730. Gisteren hield de politie een snelheidscontrole op de Verspronkweg in Haarlem. Tussen half tien en één uur passeerden 1800 voertuigen de controleplaats... waar niet sneller dan 50 kilometer per uur gereden mag worden. In totaal reden 184 bestuurders te snel. Het overtredingspercentage was 10%. En de hoogstgemeten snelheid was 83 kilometer per uur. Roze horeca mag niet ontbreken in een stad als Haarlem. Dat blijkt uit de laatste pol van RTV Noord-Holland nieuwspartner Haarlem 105. Bijna de helft van de stemmers is van mening dat er iets terug moet komen... na het verdwijnen van Haarlems enige gay café Wilsons. Maar vindt dat geen taak voor de gemeente of de politiek? Zij vinden dat ondernemers zelf met een plan moet komen. Een kleine 30% vindt ook dat er een alternatief voor KKV Wilsons moet komen... maar dat de gemeente of de politiek daar wel een rol in moet vervullen. En ruim 20% denkt dat er helemaal geen speciale plek voor homo's en lesbiennes hoeft te zijn in Haarlem. En de resterende 8% ziet helemaal geen probleem... omdat er genoeg in Amsterdam is en dat Haarlemers daarheen kunnen gaan. De Deputeerde Staten van de provincie Noord-Holland stelt voor om meer dan 56 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de nieuwe zeesluis in Ermuiden. Ermuiden krijgt een nieuwe zeesluis van 500 meter lang, 65 meter breed en 18 meter diepte. Met de sluis moet de bereikbaarheid van de Amsterdamse havenregio worden verbeterd. De grote sluis moet het mogelijk maken dat meer schepen vlot en veilig van en naar het Noordzeekanaal kunnen varen... En daarnaast dient de sluis ook als een waterkering. Een groeiend aantal scholen in Haarlem en omgeving... hanteert een verbod op energiedrankjes. Dat meldt het Haarlemsdagblad. Het Sterrencollege aan het Badmintonpad in Haarlem... en het Vellesan College in Amuiden... zijn sinds dit nieuwe schooljaar gestart met het verbod. Het Lyceum Santa Maria heeft een, voorbod, een verbod in voorbereiding. De Paulus Mavo aan het Juno-plantsoen en het Rudolf Steiner College aan de Engelandlaan hanteren al langer een verbod. Eerder dit jaar luidde de Nederlandse Vereniging van de Kinderartsen de noodklok vanwege de schadelijke gevolgen van de drankjes. Ze zouden hartkloppingen, slaapstoornissen, drukgedrag en maagklachten veroorzaken. Het Cruise and Dancefeest, wat gehouden zou worden op 30 augustus van dit jaar, is verplaatst. Door de slechte weersverwachtingen van de komende weken heeft de organisatie besloten het festival uit te stellen. Het Schoteroog werd als plek aangewezen voor het festival, zodat het feestje te voet maar ook per boot te bereiken zou zijn. Toch is de locatie niet geschikt als er extreme regenval volgt. Daarnaast vreest de organisatie dat het festival te onbekend is... en daarom geen succes kon garanderen. Voorlopig is het feest verplaatst naar juli 2015. En tot zover het regionale nieuws. Gaan we door naar het weer. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Er is geregeld zonneschijn, maar in de loop van de dag kunnen stapelwolken plaatselijk toch weer het buienstadium bereiken. De temperatuur loopt op naar 17 graden. De zuidwestenwind is zwak tot matig. En in de nacht na vrijdag neemt de bewolking toe en mogelijk valt er in de kustgebieden al een bui. De temperatuur zakt naar 10 graden. Vrijdag is het overwegend bewolkt met een grote kans op enige regen of buien die van onweer vergezeld kunnen gaan. De temperatuur stijgt naar 17 graden en aan de kust waait een krachtige zuidwestenwind. En dit was dan het weerbericht. We hebben nog lekker de plaat van Boston en dat noemen we het heet. more than a feeling. My home. Dat uh, Twin Forks, dames en heren. En dat nummer... dat Nee, je bent nog niet aan de beurt. Even wachten. Zo, uh, zometeen gaan we dat draaien. Het kensers dus. Maar uh, we hebben eerst iets anders. Want u weet natuurlijk allemaal, we hebben het er gisteren al over gehad. Dat de Zandvoortse boulevard is uitgero uitgeroepen tot de lelijkste boulevard van Nederland. Nou, wie dat... Uh, Bedacht heeft, weet ik niet. De VVV heeft er al behoorlijk fel op gereageerd en terecht. En ook onze burgemeester, meneer Weijer, die heeft er het nodige over gezegd. Gisteren wilden we dat al even uitzenden, maar toen ging het van alles mis met computers en zo. Maar vandaag hebben we het wel. Dus we laat u eventjes de reactie horen van burgemeester Niek Meijers... op de verkiezing van die Zandvoortse... Lelijkste boulevard. Als alles goed gaat. Ja, dat en dat gaat goed. Het. De minimaatschappij. Maak kennis met de altijd positieve burgemeester van Zandvoort, Niek Meijer. Het is een beetje herstig, dus dat is wel jammer voor de zomer. Maar het heeft wel wat. Uh, het doet wat met mensen, vooral als ze hier langs lopen. Dat zie je. Ik heb triest nieuws. Ik heb de uitslag al. <laughs> van de grote. Boulevard-test. Wat vinden Nederlanders de meest lelijke boulevard van Nederland? Welke ja. boulevard verdient een opknapbeurt? Deze. En hier ligt volgens mij heel veel potentie... omdat deze boulevard kenmerkt zich door een aantal bijzondere dingen. Het is een open boulevard. We hebben er nu last van, want de wind blaast ons bijna weg. Maar de meeste boulevaars kenmerken zich door een gesloten bebouwing. Dat hebben wij niet. Dat betekent dus dat je hier een andere dynamiek kunt gaan toevoegen. En daar moet je over nadenken. U gaat heel snel. Ik heb nog ineens kunnen zeggen... u bent dus de winnaar. Nou, ik heb natuurlijk ook internet een beetje gevolgd, mevrouw Van Veen. Ja, het is triest, hè? diep triest. Uh, ja en nee. Uh, het is een realiteit. En da daar kun je een, een oordeel als triest aan plakken. Maar het is een gegeven en dat biedt ook denk ik, de uitdaging om te kijken... waar gaan we heen en waar willen we heen. Positief blijven dus. Dat vinden de inwoners van Zandvoort iets lastiger. Ja, ja. Er is de, niks leuks. Uh, geen winkeltjes, geen, geen, geen, geen kraampjes... Uh... Sommige dingen het zijn een paar evenementen, maar dat is zo weinig dat het gebeurt dan alleen vanuit de strandtenten. Maar verder gebeurt er eigenlijk nooit oh, wat. De Nederlander heeft hem genomineerd voor de boulevard die eens moet worden opgeknapt. Ja. Maar ja, dat is al zo lang als ik hier woon, is dan 17 jaar tussen die middenboulevard bezig zijn. Ze dus gebeurt steeds niet. Vroeger was Sanford echt een moderne badplaats. Maar ook die tijden lijken voorbij. Maar vroeger hadden we leuke artiesten die ook wel optraden in het dorp... en al dergelijke meer, uh, uh, ik noem hem wat op, uh, Tette Braak vroeger. En uh, het was hele gezellige clubs, die zijn er ook allemaal niet meer. Er wonen wel verschillende sterren. Johnny Kraaijkamp junior en, en Ria Valk uh, heeft hier gewoond, is hier erg veel. Maar verder zou ik niet weten. Nee, ze moeten het gewoon wat gezelliger maken en wat aantrekkelijker. Ook de Duitse artiest Ted Harold mist de grandeur van vroeger... Toen er nog muziek op de boulevard klonk. Het is muchacho, goodbye. In leven gaat alles voorbij. Die lieve, dat is om die nest in mei. Goed? Dat moet op de boulevard klinken. Ja, weet ja, je, wat dat je, een beetje lustige muziek. Hè? Een beetje, nou, happy muziek, bedoel ik. Hè? Nu is dit het enige geluid wat nog op de boulevard te horen is. Dit wordt soms door bewoners als overlast ervaren. En soms als prachtig achtergrondgeluid. Dat is dezelfde discussie over mooi en lelijk. Als je in je bed ligt midden in de nacht en je hebt dit door je raam... op een nog hoger volume komt het binnen... kan ik me voorstellen dat je daar geïrriteerd over raakt. Terwijl wij hier nu staan en er staan daar op, de, op het plein een vijftigtal meeuwen... rustig in de beschutting van het kleine bouwwerkje daar. En die produceren dit geluid. Nou, dat vind ik prachtige achtergrondmuziek. En zo ziet de burgemeester nog wel meer mooie dingen... op de lelijkste boulevard van Nederland. Als u verder kijkt en het ritme van dit gebouw bekijkt... zie je hem verspringen en je ziet alle trappen in eenzelfde cadans, eenzelfde ritme terugkomen. Alleen, daar moet je even de rust voor hebben om naar te kijken. Je moet het willen zien. Je moet het willen zien. Maar ik denk niet dat dat uh, toeristen trekt, deze dat, dat traptreden. Dat trekt geen, uh, geen toeristen, maar het is wel een bouwkundig uh, een, een aardigheidje. En uh, da da daarom zeg ik ook altijd... in een kustdorp komen mensen voor het strand en de zee en de vriendelijke bediening. En de boulevard. En de boulevard, daar lopen ze om te flaneren, om jezelf te laten zien. Er ligt trouwens wel een bestemmingsplan om de boulevard beetje bij beetje op te knappen. prettiest in In de tussentijd doe gewoon wat de meeste toeristen ook doen. De andere kant op kijken. Maar dan je must only look to the north, to the seaside. And don't look on the other side then, then you can enjoy it. Mooie strategie is dat? Zandvoort in de minimaatschappij Zandvoort met de lelijkste boulevard van Nederland genoemd worden. Well be peace when you are done. Lay your we had to rest. Don't you cry no more. Ja, een beetje heftig, geef toe. Maar wel lekker. Drie weken geleden heb ik ze live gezien in Tilburg, Kansas. Ze spelen nog steeds. Met het eh, spelen ze dit ook geweldig noemen: Carry on Waywards aan. Dat was dus scanses. Ja, en uh, daarvoor hoort u natuurlijk uh, reacties op de verkiezing van de Zandvoortse boulevard. Tot lelijkste boulevard van Nederland. Nou, ik, uh, ik ga u niet zeggen. Ik vind het een groot denkbare onzin die er bestaat. Alsof bijvoorbeeld Scheveningen zijn vrij is met dat verlopen stuk pier van de deur. Ja, moet je daar eens gaan kijken. Een of andere bouwval die half de zee in loopt. Nou, lekker dan. Dit allemaal nogal meevallen. En uh, ja, ik vind dat sommige mensen zo verschrikkelijk negatief lopen te kletsen. Er gebeurt niks in voor. Nou, er zijn nee. al sowieso al vier muziekfestivals in het dorp. Ja. Op, de, op de boulevard gaat het ook. Oh, nou ja, oké. Okay. Maar de boulevard is ook niet echt een plaats waar je... Ja. Waar je hè? Ik denk het enige dat bewezen is... is dat de Zandvoorters zich veel meer met vraagstukken op het internet bezighouden... dan die uitscheveningen Scheveningen of... Uh, C of Tesla weet ik het. Ja. Want het gaat er gewoon op hoeveel mensen hebben er gereageerd. Ja, daar heb je geen enkel inzicht in. Wel nee, wel nee. Er hebben gewoon heel veel mensen gereageerd. Uh, ik vind dat de burgemeester de het fantastisch gezegd heeft. Zeker ik, vind, weten. ik vind dat hij het gewoon positief benadert. Zoals ja. het ook benaderd moet worden. Je kunt je, kunt je dorp de grond intrappen. In dan komt er helemaal niemand meer. Je kunt het ook, uh, zoals bepaalde horecaondernemers in het dorp ook doen. Lekker een beetje positief benaderen. En dan komen er gewoon veel het is gewoon het een leuk dorp, met of zonder lelijke boulevard. Vindt ik, die gewoon leuk. Ik vind Zandvoort gewoon een te gek dorp. Ik, ik kom er graag, ik speel er graag, omdat het gewoon leuk en goed publiek is. En uh, dus laten we eens ophouden met dat negatieve gelul. En laten we nou gewoon de zaken eens een beetje positief benaderen. En zorgen dat het dorp gewoon gezellig is en vooral blijft. Zo, ik heb gezegd! Dan gaan we nu naar het NOS Nieuws van 1 uur.